René van Brakel met het NOS-journaal, de raad van bestuur van de Belgische opdeling van de bank. De regering in Brussel wil het Belgische deel van Dexia nationaliseren om zo het voortbestaan van de bank veilig te stellen. Hoeveel de Belgische staat wil betalen voor Dexia is niet bekendgemaakt, maar volgens geruchten gaat het om 4 miljard euro. Dexia kwam in moeilijkheden door zijn grote portefeuille aan Griekse staatsobligaties. Die zijn nauwelijks nog iets waard door de schuldencrisis. In Cairo is een protest van honderden christenen uitgelopen op Rille. Daarbij zouden zeker drie doden zijn gevallen. De koptische christenen waren de staat opgegaan, de straat opgegaan. Het protest tegen de aanval vorige week op een kerk in het zuiden van Egypte. Die aanval was volgens de kopte het werk van radicale moslims. Ze vinden dat ze niet goed genoeg beschermd worden door de militaire raad, die het land leidt sinds president Mubarak is weggejaagd. De betogers werden onder meer bekogeld met stenen. Daarna escaleerde de situatie in Cairo en raakte de kopten slaags met de politie. De Britse minister van Defensie heeft excuses aangeboden voor onduidelijkheid over zijn banden met de zakenman Waverty. Minister Fox is in opspraak geraakt, doordat de zakenman zich voordeed als een adviseur. De twee zijn al jaren goede vrienden, maar Warity heeft geen enkele officiële functie bij Defensie. Toch zou hij Fox geregeld hebben ontmoet op het ministerie en regelde hij ontmoetingen tussen zakenmensen en de minister. Fox zegt dat hij zich niet heeft laten beïnvloeden door zijn goede vriend. Maar hij erkent dat het beter was geweest om op een andere manier contact te onderhouden. Het ministerie van Defensie komt morgen met de resultaten van een intern onderzoek naar het handelen van Fox. Het weer nog vanavond droger en 12 graden. Morgen bewolkt en af en toe regent. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NL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 Um, en die gaan we zo voor je draaien Daarna komt uh, weer een artiest Die uh, weliswaar bekend is Maar toch uh, verjoren heeft gemaakt Gio Ari met All Waters Memory Veel luisterplezier bij Peaceful Radio Oh Or I want to ban wonile Nile, I ye, Boya, Irony won my fara, ye. Boya, what on the sa fun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 106.9. Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10.